Amber Brandsen met het NOS-journaal. PvdA-voorzitter Spekman wil toenadering zoeken tot de andere linkse partijen. In NRC Handelsblad zegt Spekman dat links de krachten moet bundelen tegen het groot kapitaal. Ook voormalig GroenLinks-leider Halsema is voor nauwere samenwerking. De SP houdt zich vooralsnog afzijdig. In de krant zegt het Kamerlid van Raak dat praten alleen zin heeft als de politieke leiders bij elkaar gaan zitten. Morgen vergadert de PvdA over de verkiezingsnederlaag bij de Provinciale Statenverkiezingen. Ontevreden PvdA'ers pleiten gisteren voor een radicale koerswijziging. De Universiteit van Amsterdam eist in kort geding dat er vandaag nog een einde komt aan de bezetting van het Maagdenhuis. Volgens de advocaat van de UvA hebben de studenten in het Maagdenhuis de afgelopen weken voor honderdduizenden euro schade aangericht. De studenten kondigden gisteren aan dat ze maandag willen vertrekken. De bezettingsactie draait om meer inspraak en de kwaliteit van het onderwijs. De Scandinavische landen gaan op militair gebied intensief samenwerken om een vuist te maken tegen Rusland. Denemarken, IJsland, Noorwegen, Finland en Zweden noemen Rusland de grootste bedreiging voor de Europese veiligheid. De landen verwijzen naar de inlijving van de Krim en de oorlog in het oosten van Oekraïne. Ze zijn vooral bezorgd over de toegenomen Russische activiteit in de Oostzee tussen Scandinavië en Rusland. Nederlandse bergingswerkers kunnen volgende week waarschijnlijk naar het deel van de rampplek van de MH17, waar het tot nu toe te gevaarlijk was. Dat heeft vicepremier Asscher bekendgemaakt. De onderzoekers gaan in Oekraïne samen met lokale medewerkers proberen om de laatste menselijke resten en persoonlijke bezittingen en brokstukken van het neergestorte vliegtuig te verzamelen. Het weer op veel plaatsen zonnig, met ook hoge sluierwolken. Aan de kust liggen de temperaturen tussen de 11 en 15 graden. In het binnenland is het maximaal 21 graden. Morgen eerst nog wat zon in het oosten, verder bewolkt en af en toe regen. Het wordt dan een graad of 14. Dit was het NOS. Dit is Dennis Mooi van de ANWB. In de Randstad viel op de A1 Amsterdam Amersfoort. Tussen Naarden en Bunschoten 12 kilometer kost je 10 minuten extra. En er staat een kapotte vrachtwagen op de A2 van Utrecht naar Den Bosch. Tussen Nieuwegein en Culemborg levert dat 11 kilometer op. Twee rijstroken zijn er dicht en erbij een half uur lang mee onderweg. De A13 vanuit Den Haag naar Rotterdam tussen het knooppunt Prins Klausplein en Delft Noord 5 kilometer. A20 richting Gouda, bij Krooswijk ook 5. A27 Utrecht-Gorkum tussen Hagestein en Lexmond 6 kilometer. En op de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 In 2015 al 25 jaar. Live. CGFM. Met. Met nu de Euro Breakdown. Rokjes, Rock, dag, zo fijn. Welkom terug bij het tweede uur van Euro Breakdown. Even over de klok van 4 uur. Is het uh, Kensington met War? Vier weken lang in de lijst op nummer 18 deze week en gisteren hebben ze twee prijzen van de 3FM Awards gekregen. Dotan heeft de meeste gehad. Oh nee, Dotan heeft er ook twee gehad. Uh, en eerder won hij al de schaal van Richter. Uh, uh, de beste zanger is Dotan. En uh, de Dotan is ook nog eens een keer de beste single. Maar het gaat over Kingston natuurlijk. Zijn beste rockartiest en uh, beste album nog eens een keer. Kingston met Rivals, waar ook deze plaat, deze single op staat. Dat was dus nummer 18 in de Euro Breakdown. Welkom terug. Fijn dat je er nog bent. Ik hoop dat je op je balkon zit. Met de radio knoert hard. Want wij gaan naar nummer 17 toe. En nummer 17 is zo'n lekker zomers nummertje. Je hoort hem al. Mark Ronson, samen met Bruno Mars. Uptown Funk. This shit, that ice cold. Michelle fight for that white gold. This one for them hood girls.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 Punk don't give it to you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 ki up. funk you up. Uptown funky up. Uptown funky wop. Up. Uptown uh, funky wop. I said uptown funky Fransen samen met Bruno Mars, Abdaan van nummer 17. Eh, hier in de Euro Breakdown op uh, een 10 april. En ook uh, 10 minuten over de klok van om 4 uur. Nummer 16 slaan we even over en we gaan door met uh, nummer 15. Deze dame hebben we al eerder gehoord, die was uh, nieuw binnengekomen van vorige week. En dan heb ik het over uh, Celassou, de Euro Breakdown. Met haar prachtige single Reason op nummer 15. We nu het al op, nummer 24 in het voorgoed, Stella Sue met Alone, Maar dit is haar dus, haar nieuwste single, Reason, op nummer 15. Ik het echt heet uh, Sanne Futsis. Geboren op 3 mei 1989 in uh, Leuven in België. Maar goed, hè, dat is uh, Sanne in België. We zitten hier in Zandvoort. En ik ben toch echt benieuwd... Uh... Wat Selasuna bedoelt met de nummer Reason. Jij ook niet? Ja, ik ook wel. Maar dan ga je niet verklappen, hè? Nee. nee we hadden het over nummer 14. Die heeft uh, Sander helemaal uh, uitgedokterd. En dan hebben we het over uh, James B. met Hold Back the River... Ik zou zeggen, ja, uh, uh, vertel maar, wat heb je gedaan? Wat heb je uitgezocht? Waar gaat het over? Waar gaat het niet over? Heb je er zin in of heb je er geen zin in? Wil nou, je weg? Wil je naar huis? Mag ook wel. Wil je dus van het zonnetje genieten? Ik geef je nog gelijk ook. Maar je mag het ook gewoon vertellen. Nou, ik ga het gewoon vertellen. Oh, en met de zon in mijn rug. Oh, met het zonnetje in je rug. Je ja. open En ik hoop dat je... Nee, oké, okay, ga verder. Nou, de 24-jarige James B. verscheen eind 2014 met Hold Back to River. Afkomstig van zijn debuurtaldum Chaos and the Claim. Dat in maart 2015 verscheen. Dat wordt de eerste top 40 hit voor B. Die ook nog eens wordt onderscheiden voor, met een Brit Award voor Critic Choice. En uh, nou, we hadden het er net al een klein beetje over. Hou de rivier tegen. Ja, hou de rivier tegen. Maar ja. met mijn hele mooie Engels is er een uh, zinnetje uitgekomen van... Uh, hou de rivier tegen met je rug. Want dat is mijn mooie vertaalde Engels. Oké. Okay. Maar uh, dat moet ik gewoon een beetje vergeten. Nou, als ik uh, de tekst een beetje doorlees, ja. dan uh, zingt hij op een gegeven moment van... Uh, ik knip hem met mijn ogen mm -hmm. en uh, ik hou de rivier tegen. Het kan minuten duren, het kan uren duren, maar het kan ook dagen duren. Maar hoe ik het een beetje uit ben gekomen, ik zal het verder zoeken... Hey, je zou denken, wat er vorige keer met Pasen hadden we het erover... dat Hotback de River een beetje een Jezus verhaal zou kunnen zijn... dat hij uh, de rivieren mooi aan de zijkant gooit zodat hij er doorheen kan. Maar dat is het dus eigenlijk niet. Nee. Maar wat is het dan wel? Ja. Nou, ik, ik krijg hem er niet echt helemaal goed uit. Oké. Okay. Want ik heb hem een beetje met mijn mooie Engels vertaald. Mm -hmm. Maar dan heb je... eenzaam water, eenzaam water... zal je niet laten dwalen. Ja, Lonely water, lonely water, won't you let us wander? Let us hold each other. Laten we elkaar vasthouden. Wat uh, ik zou denken, als ik ook zo naar jou luister... is dat het eigenlijk wel een liefdesliedje is. Yeah. Dat hij uh, iemand gewoon heel dicht bij hem wil houden. Uh, maar dat ze eigenlijk uit elkaar zijn geroeid door het leven. Uh, but life got in between. Eh... Uh, ja, yeah, try to square, uh, not, not being there, but I think I should have been... Oh ja, dingen proberen recht te zitten, maar uh, dat het niet gelukt is. Um, hou de rivier tegen, laat je niet verder gaan. Laat me in je ogen kijken. Uh, stop heel even dat ik jou toch nog even kan zien. De Rivier is de, de, de levensstroom in dit verhaal. Dat denk ik, als ik zo naar jou luister. Zo de tekst er een beetje bij pak. Ja, is dat een mooie? Ja, nou weet je wat? Oordeel thuis zelf. Uh, luister goed naar je radio nu op dit moment, dan uh, ga je hem horen. Uh, James Bay, Hold Back the River. En dan komen we na het nummer nog even terug om te kijken. Uh, of we gelijk hebben of niet. Heb je nou zelf ook een mening erover? Laat het dan even weten op uh, facebook.com/slash eurobreakdown. Maar hier is dus James Bay, Hold Back the River. Op nummer 14. Hierop zie je Wems antwoord in de eurobreakdown. Op deze rokjesdag.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 ...deze James B. En je zit hier lekker uh, weg te zwijmelen. Zoals van de vorige week. Maar uh, nu is het de uh, James B. The Hold Back The River. En ik denk dat we er wel uh, uit zijn gekomen, Sander. Ja. Ik denk dat we hem echt helemaal... Uh, ...goed hebben uh, uitgeplozen, gepluist, gepluist, gepliest. Uh, ik weet niet wat voor verleden tijd is ervan. Ja, uitgepluist. Ja, uitgepluist. Uitgepluist gewoon? Ja. Oké. Okay. Ja, Daar doe ik het voor. James B. Hold Back the River. Een liefdesliedje dus. In geen uh, paasnummer zoals <tieden> de week, we vorige week dachten. Euro break -down down. Breakdown op vrijdag. op vrijdag. Niet betrouwbaar, maar wel origineel. Door nummer 11. Bakermat uit me Nederland met Teach Me. Master. Master Bakermaat uit het kleine kikkerlandje wat Nederland uh, heet. Met een prachtige zing op Teach Me. Ondertussen vijf weken in de lijst, wel één plaatsje gezakt deze week. Dus uh, in Europa uh, neemt het terug, keert de tij voor Bakermaat. We gaan ons langzaam opmaken voor de top 3 van deze week. Hoe de top 40 de top 3 eruit ziet van Europa. Ik kan je vertellen, ik kan je verklappen, we hebben lekker geuzeld. Maar hoe zit nou de Nederlandse eruit? Het is weer vrijdag, de week is weer De enige echte een... Ja, nou niet de enige echte hoor. Ja, de enige echte van Nederland, ja dat klopt. Ja, die presenteert hem. De Nederlandse top 40 Radio 538. Ja, de Nederlandse top 40 van onze collega's vanuit Hilversum Radio 538. Die hebben weer de lijst van deze week, week 15. Uh... Klaar gezet. Op het moment wordt hij gepresenteerd. Maar ik ga was lekker verklappen wie daar op uh, nummer 1 staat. En ik kan zeggen, het is niet Omi gelukkig. Op nummer 40 vinden we daar Mr. Props met Nothing Really Matters. Nummer 38 is Somebody van Nathalie La Rosa featuring Jeremiah. Megan Trainer met lips Are Moving op 37. En een nieuw binnengekomen in de lijst is Martin Garrix met Forbidden Voices. Ook een van zijn nieuwe tracks die hij heeft gemaakt. Manfred Tessans op 35. Taylor Swift met haar nieuwe single Staal vinden we daar op 32. Uh, even kijken, Kaigo featuring uh, Parson James met Stroll the Show op 34. Maroon 5 met Sugar vinden we er ook in op 20. Dotan met zijn nieuwe single op 21. Um, even kijken, Hotback the River van James V vinden we op 18. En dan rennen we er even doorheen. Kygo samen met Conrad Firestone vinden we op de zesde plek in de Nederlandse top 40. King met de Years and Years. Ik zag ze van de week op uh, televisie optreden. Het zijn eigenlijk nog best wel uh, uh, broekies, uh, moet ik eerlijk zeggen. Ja? Best wel jong is de zanger van uh, Years and Years, maar prachtige muziek maken ze. King op de vierde plek. Rihanna samen met Kanye West en uh, Paul McCartney... vinden we met hun nummer voor 5 seconds op de derde plek in de uh, Nederlandse top 40. Op nummer 2 vinden we Omi met Cheerleader. En op nummer 1, ja, <laughs> ja, tromgerol bijna... Nou, nou, nou, nou, nou. Lean on, Major Laser, uh, DJ Snake featuring me. De Euro Breakdown op vrijdag. op vrijdag. Niet betrouwbaar, maar wel origineel. En wij gaan door met de hitlijst van Europa. Dat doen we met nummer 9. Die is van samen met Selena Gomez. I want you to know. I want you to know. We'll Ondertussen staan ze zes weken in de lijst, vorige week nog op de 11e positie, dus twee plaatsen gestegen. Dit is ook meteen de hoogste plek uh, die ze hebben gehaald. Was we verder omhoog Dan dus we mensen die er pas vijf weken in staan. Wie dat zijn, dat hoor je zo direct. Maar eerst uh, gaan wij kijken naar het uh, nieuws. Nee, niet het NOS nieuws. Nee, echt niet. Die hebben we al gehad. Het nieuws over de sterren, Altijd een uh, klein uh, itemje. En hij sluit wel uh, mooi aan moet ik zeggen deze keer. Want Selina uh, is natuurlijk uh, de ex van uh, Justin Bieber. En uh, we gaan het nou weer hebben over wat de fuck is er nou weer met Justin Bieber aan de hand. Want echt iedere week is er wel wat met die uh, Justin Bieber. Uh, want Bieberfans kunnen geld bij elkaar gaan schrapen voor een retourtje Amsterdam. Tenminste, als zij Justin Bieber of een kamer willen hebben. Nou, Thomas trekt meteen zijn portemonnee vanaf deze kant. Doe dat nou niet, want dat red je niet. Uh, vanaf deze week hangen in Amsterdam reclameposters... met de meest besproken fotoshoots van de laatste maanden. En om te voorkomen dat de posters met een halfnaakte Justin... in Kelvin Klein-boxers uh, worden gestolen... We hebben Kelvin Klein en het bedrijf dat verantwoordelijk is... voor de reclamezuilen een stunt bedacht. Fans kunnen de posters van 9 tot en met 15 april op het Rembrandtsplein en in de Van Baalenstraat uit de zuilen trekken. De postervoorraad uh, wordt dagelijks bijgevuld. Dus uh, als je wil kan je daar naartoe gaan. En je kan geld bij elkaar schrapen om uh, wat de fuck is er nou met Justin Bieber naar Nederland te krijgen. Mark Ransen dan? Ja, dit gaat een hele leuke worden. Uh, ken jij Lana de nog? Ja, dat ken ik nog. Ja, van uh, videogames. Mooie, yeah. mooie plaat was dat. Hey, Mark Branson, uh, die heeft het een beetje druk op het moment. Uh, nu heeft de sterf producer namelijk weer verklapt dat hij gaat samenwerken met haar, met Lana Del Rey. Uh, zoals hij uh, zei in een interview, ik neem momenteel wat tracks op met uh, Lana. Ik heb uh, daarvoor een coole oude studio gevonden. Nou, hij weet nog niet uh, of de tracks ook op het uh, komende album van de zangeres zullen komen. Volgens de producer zal dat uh, vooral van Lana afhangen. Als er de seks goed genoeg vindt, uh, zullen we verder gaan. En dat het uh, nieuwe werk van uh, Lana Honeymoon zal gaan heten, is al duidelijk. Een release datum staat voorlopig uh, alleen nog niet gepland, helaas. En dan uh, ja, naar ons uh, koude kikkerlandje met een wereldartiest. En dan heb ik het over Mr. Props, want hij werkt aan een nieuw album... wat in de herfst gaat uitkomen. Volgens Props kunnen de fans het uh, onverwachte verwachten... Mr. Props heeft uh, nieuwe dingen uitgevonden, uh, verteld in een interview met de Digit Digital Spy. Nadat nou, zijn huis in 2013 volledig afbrandde en hij bijna alles kwijtraakte, gingen zijn ogen open. Het huis. Uh, uh, uh, ging zijn ogen, uh, het heeft de zanger voor zijn uh, gevoel artistieke en creatieve vrijheid gegeven. En met de nieuwe album staat uh, Mr. Props al een andere weg in. Props wil zich niet uh, beperken tot uh, één genre. Nou, toen de tijd in de 2013 uh, zat, deze Mr. Props toen zijn huis net afgebrand was uh, bij uh, Matthijs Nieuwkerk aan de tafel bij uh, Zand, uh, Zandvoordrijd door, bij de Wereldrijd door. En uh, ja, hij had letterlijk niks meer. Hij had één uh, paar kleding. En uh, Matthijs heeft uh, toegezorgd gezorgd dat uh, Mr. Props weer aan zijn spullen dus kwam, gelukkig. Hebben jullie het gezien uh, even voor uh, Pazen, de Passion? Nou, ik heb hem niet de dag zelf gezien, maar twee dagen later. oké. Nou, dat okay. nou, is een uh, geweldige uitvoering weer, de Passion, uh, dit jaar. En uh, Jeroen van Koningsbrugge die heeft het nummer uh, Witlicht uh, ja, nieuw leven eigenlijk ingeblazen. En hij wou toen uh, uitbrengen op plaat samen met de uh, producer en maker van het nummer jo John Eubank. Maar helaas mocht hij niet door uh, het commissariaat van de media... Maar nu laat het commissariaat van de media weten dat de artiesten er vrij in staan... om de nummers opnieuw op te nemen en uit te brengen. Mits ze niet refereren aan het beeldmerken en op het tv-programma van de EONKRO. Oh. Dus de kans is groot dat het uh, witlicht van Jeroen van uh, Koningsbrug gewoon uit gaat komen. Uh, op plaat. En uh, dat belooft was. Nou, voldoende geluld. Zullen we gewoon lekker doorgaan met de Down. Net hebben we nummer 9 gehad. 8 en 7 slaan we even over. En wij gaan naar uh, nummer 6. Dat is uh, Ariane Grande met One Last Time. Vijf weken in de luister vorige week op 7. Eén plaats dus gestegen. Ariane Grande, One Last Time. De vijf hebben Kelly Clarkson een heartbeat song. Staat er ook pas 5 uh, weken in. Ze is lekker blijven zitten op de vijfde plek En ze heeft wat met 5. want dit is ook haar uh, hoogste positie ooit. In de uurbreakdown hier op uh, Zierden-Zandvoort. Normaal gesproken zou uh, Sander een uh, kleine update doen van de platen die we al hebben gehad. Maar ik ben zo, zo moe van die jongen. We slaan er gewoon een keertje over. Ik uh, hoor hem te vaak op de radio tegenwoordig. Dat is uh, helemaal niet meer leuk. De, de Euro Breakdown op Vrijdag. Niet betrouwbaar, maar wel origineel. Nee, dat is gewoon een geintje natuurlijk. Uh... We hebben er geen tijd voor. Maar wil je het teruglezen als dat kan? Ga even naar facebook.com slash Euro Daar zal hij op gepubliceerd worden. Dit is nummer 4 in de Euro Breakdown. En dan heb ik het over onze uh, Omi met Cheerleader. Solution is my queen, cause she's this strong deze week uit de top 3 verdwenen omi met cheerleader. Vijftien weken staat hij er uh, ondertussen al in. Jamek aan die uh, drie, vier weken geleden door uh, Sander helemaal uit elkaar getrokken is. Nou ja, de platen hè, qua tekst. We gaan ons dus opmaken voor de top 3 van deze week. Deze mooie vrijdag, 10 april. Kwart voor vijf is het ondertussen al. En het is vandaag, ja, je ontkomt er niet aan hè. Het is vandaag gewoon echt. Rokjesdag, uh, ja, ja, ja. zo fijn. Heel fijn, Rokjesdag. Maar hoe zag de top 3 van vorige week er ook weer uit? Top 3. what I did for love. Op twee vonden we Omi met cheerleader. En op één deze plaat. de Golding, love me, like you do, zes weken in de lijst. En al twee achter volgende weken op nummer één. Hoe de top drie er nu uitziet, dat ga ik er zo verklappen. De Euro Breakdown op vrijdag. Niet betrouwbaar, maar wel origineel. En op nummer drie vinden we Rihanna, Kanye West en Paul McCartney.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 Talking trash.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 Les vorige week op nummer 4, deze week dus op 3 is Rihanna kan je West Paul McCartney met 4 5 seconds. Deze week op nummer 2, helaas één plaatsje gezakt. Ellie Golding, love me like you do. You're the light, you're the night, you're the color of my blood. You're the cure, you're the pain. Week Ellie Golding. Love me like you do. Zeven weken in de lijst. Vorige week nog op de eerste positie. Helaas dus één plekje gezakt voor haar. Maar daarentegen, he, degene die tegelijkertijd is binnengekomen, die staat op uh, nummer 1. Euro breakdown op vrijdag. op reda. Niet betrouwbaar, maar wel origineel. En dat is David Guerda samen met Emily Sande. Wat hij dit vooraft vorige week nog op de derde plek. Deze week dus op de eerste plek. crazy. Deze Franse DJ en producer David Quinten heeft toch in voor elkaar Nummer 1 positie behaald deze week in de Euro Breakdown hier op ZFM Zandvoort. En dat heeft hij niet alleen gedaan. Hij heeft samen met Emily Sunday gedaan. Met deze prachtige platen. What I did for love. 25e jaargang aflevering 15 van 10 april 2015. Deze week hadden we 14 stijgers, 7 zittenblijvers, 14 dalers en maar liefst 5 nieuwe binnenkomers. Ik bedank je weer voor het luisteren van deze week. Naar de Euro Breakdown en dat of rokjesdag. Nou, nou, nou, ik voel me weer zo direct om 5 uur heb je Zandvoort draait door. En ik ben de volgende week weer. Klokslag 3 uur met de Euro Breakdown. Iedereen bedankt, Sander bedankt, Thomas Graag, bedankt. Dag. Graag gedaan. Tot volgende week. Uh, Stadler? Ja, yeah, wat? Is dat het? It? Ja, het yes, is over. Hoe vond je het? Ik weet niet, ik heb het hele ding Nou, je hebt niet veel Tot zover het ritme van ZFM. Via de kabel op 104.5. En in de ether op 106.9. Straks meer. ZFM.